Dit is Schoolse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Ik hier dat. Schoolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Bernard Robbe, Gerard de Groot en Ben Lonen. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En in deze kring hebben we weer interessante gasten, namelijk Paul Overmeer, Paul Cornelissen, Wil van der Kruijs. Het is een hoog Paul-gehalte vanavond. Um, en natuurlijk uh, Els van Kemenade en Ben Lonen. We gaan uh, kennis maken hier voor Log Radio met uh, Paul Cornelissen, nieuwe directeur van het Jan van Bezouwhuis. Hij wordt gesecondeerd door... Uh, wil van der Kruis, dat is de voorzitter van de SCAG. Uh, we hebben Paul Overmeer uitgenodigd, omdat uh, volgende week er het laatste debat zal zijn in Hof van Holland. Laatste woensdag van de maand. Genootschap voor het publieke debat. Was ook uh, al jaren weer een bekende figuur in het culturele leven. Uh, voorheen golen 62. Maar dat wordt allemaal voorheen, want... Uh, het genootschap voor het publieke debat houdt er mee op. We gaan daarover praten. We gaan over het Jan van Bezouwhuis praten. Uh, Paul Cornelissen zal zich voorstellen. We gaan hem vragen van alles. En we doen eerst ons rondje. Wat was er nog meer in het nieuws? Dat staat helemaal los van onze onderwerpen. Uh, jullie hebben je daar misschien ook op geprepareerd. Uh, Wil en Paul. en Paul. Jullie mogen dus gewoon meedoen. Als je iets is, is opgevallen in het uh, nieuws. Bij voorkeur het Goorlese nieuws, Er mag, mag uh, ook ander nieuws zijn. Uh, ja. uh, ik kijk jou maar regelrecht aan, naar Wil, uh, het Goorlese nieuws. Ja, ik was natuurlijk buitengewoon uh, verrast door het feit dat Goorles bovengemiddeld scoort op het verstrekken van organen. En ik heb me afgevraagd in een tweet vanmiddag... Uh, ...wat dat zou betekenen als scholen met Tilburg samengaat... ...want dan gaat ook het gemiddelde van Tilburg omhoog. Ja, ja, eerder, ja. Is dat erg? Dat is helemaal niet <laughs> erg. Dat is en al eens een je keer je eerder, eerder een uitkomst geweest. Hè? Ik weet niet, is dat onlangs ergens... Vanmiddag zag ik het. Vanmiddag. Om, ja. Ik herinner me dat het al eens een keer eerder werd gezegd... ...toen hebben we ons ook zitten verbazen. Hoe komt dat toch? Zijn wij zo'n bijzonder goede mensen? Ja. Uh, op een of andere jaar, manier... Ik, ja, ja. ja, ja. Nou, mooi... Dus dat is nog steeds zo. Ja. ja. ja. Uh, Paul, volg jij al het lokale nieuws? Ik heb me sinds kort weer geabonneerd op Brabants Dagblad, natuurlijk. Ja. Ik las hem altijd los op de iPad. Ik denk, nou, ik neem gewoon weer een papieren abonnement. Mm. Dan lees ik hem in ieder geval elke dag. Ja, wat mij uh, verbaast is dat de Commissie Huibrechts, als ik het goed zeg. Ja, Commissie Huibrechts. Uh, toch weer een aantal uh, oude konijntjes uit de hoed tovert. En daar niet hele harde uitspraken en adviezen aan verbindt. Maar zo'n beetje zweven allerlei gemeenten hier in de omgeving... ...die wel of niet zouden moeten samengaan... ...of uh, wel of niet uh, vergaande samenwerking zouden moeten ambiëren. Toen denk ik van nou, anderhalf jaar nadenken... had wel iets pittiger uit mogen komen. Ja, er komt waarschijnlijk uh, weer een advies... Goorlen samen met... Uh, nee, Tilburg samen met Goorle. Dat, dat, dat ligt wel. Ja. Uh, even in een goede volgorde zeggen. Dat ligt wel, We moeten even een goede volgorde zeggen. Ja, literair is... Uh, de commissie Huibrechts al een paar keer afgeserveerd door Norbert de Vries. Maar of dat veel zoden aan de dijk zal zetten, is maar de vraag. Maar ja, goed, daar komt waarschijnlijk weer zo'n advies aanzetten. Nee, het ligt er al. Ligt het er al? Ligt er al. de provincie, heb ik begrepen. De provincie moet in september een standpunt innemen. Oh ja. Het advies is richting provincie. Ja. De provincie heeft de commissie Huibrechts ingesteld. Ja, ja. En die moeten nu een besluit nemen. Zo is het, ja. Althans, een voorstel doen. ja. Ja, dat is uh, weer een ernstige zaak. Hè? In 1996 zijn we op de barricade geweest. Heb je dat ook nog uh, meegekregen? Ja, met succes. Met succes. Ja. ja. Ja, ik ben een Brabander van oorsprong. Ik, woon, ik heb heel lang in Den Haag gewoond. In 1996 woonde ik in Den Haag. Maar dan blijf ik blijf toch het Brabants nieuws volgen. Ja. Dus ik heb altijd die verbinding. Ja, wij hebben had. ons toen dappig in Den Haag en gezongen. Dat is een ja, nou, lieve lust. Ja, ja. Was. Ja, ja. <laughs> Jou, jij komt van ik nog op mijn op donder Nude. van de wethouder is, uh, van de nu naar jouw geboorteplaats. Ik ben geboren in Eindhoven. Eindhoven en ik heb mijn jeugd doorgebracht in Nune en op mijn twintigste ben ik naar Den Haag uh, gegaan, eigenlijk om uh, even te gaan studeren. Daar was een ja. studie voor handen. Daar ben ik blijven hangen, want daar had ik meteen werk en uh, je, je weet hoe dat gaat. Wel elk weekend bijna terug in Brabant, blijf trekken. En, uh, dus Nune, zeker toen mijn ouders nog uh, leefden. En het uh, laatste jaar begon het weer te kriebelen. Nou ja. Nune is nog een zelfstandige gemeente. Ja, nog wel ja. hè. Nog wel. ja. Nou goed, dadelijk gaan we weer verder met, met jouw achtergrond. Els, wat was jouw nieuws? Nou, ik wou nog eens even onder de aandacht brengen... ...het woensdag de 19e, het sportgala... ...wat gehouden gaat worden. Dan is er... Gewacht woensdag 19. Ja, juni. Begint al om een uur of vijf. Dan krijgen de, wordt bekendgemaakt wie er jeugdige kampioenen zijn... Dan, uh, iedere vereniging heeft tot, aan, tot, zaterdag, tot en met zaterdag ideeën kunnen inbrengen om het sportleven te verbeteren. En de negentiende worden daar de prijzen van bekendgemaakt. Het zijn prijzen van 1750 en 500 euro. Dan wordt er ook nog het jeugdsportplan gepresenteerd door de gemeente... En voor de derde keer de Irene Wust trofee. En dat kan een eenling winnen, een eenzame sporter of een vereniging. En met dat geld, die 1500 euro, kunnen ze dat doen wat ze willen. Naar eigen inzichten besteden. Dus die woensdag 19 juni met dat sportgala, dat is een hele... Uh... Waar is dat te doen, dat sportgala? Oh, dat, heb ik nou eerlijk, dat zal wel hier zijn, dat weet ik eigenlijk niet. Of in het, het gemeente, Jan van Bezaalhuis? Dat heb ik eerlijk gezegd niet naar nagelezen. Maar... Nee, ofwel in het gemeentehuis ofwel in het wel? Jan van Bezaalhuis. hier. hier. Ja, ik ja. denk ook hier, ja. Dus, oh jawel, het staat, ik heb het wel opgeschreven ja. mm -hmm. in het Jan van Bezaalhuis is het. Oh, ja. Dus dat, dat begint dan om vijf uur. En om... Els, Els, ik ben aan het inburgeren, mag ik jou corrigeren, het is het Jan van Bezaal. Ja. Ik ja, wou, dat wou, weet ik, wil ik het wel. Wil het ik het niet maar ja, wij kunnen daar niet los van komen. Dat is gewoon Jan van Bezouw. Het Jan van Bezouw. Uh, het Jan van ik Bezouw. Oefenen, maar jij mag mij zoveel keer corrigeren als je lief is. Oh, maar, oh, maar ik vrees hm. dat, het dat het niet, niet al altijd zal helpen. Er <laughs> zijn mensen die dat al jaren proberen. <laughs> <laughs> dus uh, dat, uh, dat begint dus. Eerst worden de jeugdkampioenen bekendgemaakt. En daarna gaat dat hele circus in de beweging over... De ideeën van de verenigingen en de bekendmaking van het jeugdsportplan en de Irene Bus Trofee. Bus -trofee. Ja. Nou, dus dat is een heel, heel programma. Ja. Dus dat lijkt me leuk. Goed. Paul Ja, de lokale cultuur werd voor mij eh, vorige week extra gekleurd. Doordat ik in de krant kwam, plaatselijke krant, het Gordes Belang, waarin... Feitelijk juist is weergeven dat ik een mij onbekende vrouw heb gekust. Goh, wat leuk! Dat zou je nooit in het Brabants Dagblad bij, bij Tilburgs Nieuws horen. Wat was het geval? Mijn vrouw verloor haar tas en werd door een vrouw met hond teruggebracht. Terwijl in diezelfde week een soort gelijk incident al dus afliep. Ergens in een perkje in een straat die ik niet zal noemen lag een tas die leeg was. Dus wij waren zo blij, of ik reageerde zo spontaan, dat deze kus verlengd werd met een paar glazen witte wijn op ons terras. Maar als je zegt, heb je lokaal iets te melden? Was het een jonge vrouw Paul? Eh, het was een, een buitengewoon jeugdige vrouw. Uh, <lacht> nee, je kan ik, ik, ik, kan ik kan de leeftijd kan ik rustig mededelen. Uh, was er leeftijd met jouw en kus? Rond de veer, zeer, zeer, zeer. Dat heeft ze hardop gezegd. Oh. <lacht> Maar, wow, wat, wat is charmante vrouw. Oh ja, ja, ja. Oh. Eh, dankjewel. Uh. Maar eh, wat, eh, ja, ik val in zekere zin in een herhaling. Maar ik heb een combinatie gemaakt tussen een column van de NLC van Bas Heijnen van afgelopen weekend, de zuiverfabriek in Udenhout en de toekomst van Jan van Bezouw in Goerle na de aansluiting bij Tilburg, waar ik geen tegenstander van ben op den duur. Op rationale redenen. En wat zegt Bas Heijnen? Hoe staat het met de culturele infrastructuur in Nederland? Wordt die niet in een snel tempo afgebouwd? Ja. Voorbeeld tropemuseum. Ja, dat vind ik eh, toch zo erg. Wat in Udenhout nu plaatsvindt... is dat zij onder de jel revitaliseren... het burgerschap van de Udenhouten. Zorg dat in die zuidfabriek... er allerlei verenigingen hun activiteiten kunnen laten zien. Dus met enig schrik en beven, maar ik wil optimistisch blijven, combineer ik het huidige bezuinigingsbeleid en de daarbij aantoonbare afbraak van de culturele infrastructuur met de, problem de problematiek waar Jan van Bezouw na annexatie, zeg dat het over drie jaar is, voor komt te staan... Dus dit is geen ja. originele inbreng. Nee, want nee, want jullie zaten ook een zekere zin bevangen. Zijn jullie ook bevangen door het bericht? Maar ik hoorde bij jullie een soort nostalgie. Mijn hemel, waar gaat dat heen? Nee, maar, je hoort strijdbaarheid, actievoor. Oh. Jawel, met dit overheidstaken die worden uh, toegewezen aan de steden zijn van zo'n gigantische omvang. Hmm. Dat het uh, het ligt Die column ook van, van Heijnen, ja. die, die zegt. Uh, er is altijd geld voor, voor uh, nieuwe flood dingen, terwijl ja. de bestaande instellingen niet worden onderhouden en in stand gehouden. Ja, ja. daar dat zit wel wat in. Hè? Ja, maar daar maakt hij de opmerking bij dat die culturele instellingen, die zijn nou gehouden om ongelooflijk vitaal, media-hyperig uh, activiteiten te ontplooien. Dat zie je aan de musea. Dus je ziet ja. hoe de musea ongelooflijk hun best doen. Ja. Denk aan Zwolle nu weer. Uh, om ons uh, daarheen te lokken. Er is een soort onrust van zorg dat je de ander voorblijft met weer iets nieuws. En uh, daardoor gaan natuurlijk wel heel veel instituties waar vitaal leven nu aantoonbaar al jaren bestaat, die gaan naar de bliksem. Omdat nee. men zegt: oh, we willen wel geld geven als overheid. Maar dat doen we ad hoc voor project nummer ja. zoveel. Ja, ja. Ja. Dus ik vind eerlijk gezegd de, de aansluiting bij Tilburg, die naar mijn mening op den duur onvermijdelijk is, vind ik parallel lopen met de thematiek. Eh, kunnen de verschillende plaatsen, zoals Udenhout en Goerling en de Reeshof alsjeblieft, 40.000 inwoners, kunnen ja, die alsjeblieft door de gemeente niet worden afgeserveerd, maar worden... ...in ja. stand gehouden. Ja, goed, en Berkel-Einschot ja. Berkel noemde... Ja, ...dat, dat zal inderdaad niet. ook een beetje de inhoud zijn... Van. ...van het gesprek over uh, ja. het Jan van mezouw. Nou, Ik wil ook even reageren op ja. Paul. Kijk, het is natuurlijk helder... ...dat er heel veel taken van het Rijk... ...overgaan naar de gemeentes. En dat is altijd door alle politieke partijen... ...is dat beargumenteerd... ...met de gegeven... Uh, ...als je het op kleine schaal doet... ...dan kan dat veel persoonlijker... ...en dan kan het veel goedkoper. En nu is die kleine schaal er... En het kan dus goedkoper en het kan dus beter. En nu zeggen we weer, ja maar nou is die kleine schaal te klein, dan moet het weer groter worden. Dus de redenering is niet helemaal goed. Maar los daarvan, denk ik dat op lange termijn het bijna onontkoombaar is dat er iets gaat gebeuren. En ik zou een belangrijk advies willen geven aan het gemeentebestuur. Dat is ook in de vorige rondes gebeurd toen er zwaar gefuseerd werd. Dan heeft elke kleine gemeente nog heel snel een prachtig dorpshuis gebouwd. Ja. En toen de fusie daar was, had ze dat in elk geval. Dus ik geef het college hier in overweging om Jan van Bezouw prachtig te verbouwen. Ze <laughs> ja, hebben nog twee, we nog twee jaar de tijd. Maar, ja, is al, je, je begrijpt toch dat ja. van centrale naar lokale overheid, dat die lokale overheid aan een zekere kwantiteit moet voldoen, eh, qua kwaliteit ambtenaren en geld, om die zaak, eh, om die zaak goed te runnen. Ja, dus, ja, wat is een we kleine we gemeente? Ja, goed, wel, wel, maar, ik begrijp dat je mee ja, gaat doen aan de discussie dadelijk. Prima, heel graag. Uh, maar uh, daar moeten we nou even niet op vooruit lopen, want uh, ik zal het afsluiten. Het rondje, wat was er allemaal in het nieuws? Ik heb een paar uh, kleine dingetjes. Uh, het college van BMW heeft nou besloten dat dat uh, de markt uh, op het kloosterplein zal, zal zijn in de toekomst. Twee dagen nadat Willem van der Vran, de columnist, de bevolking opriep om, om uh, ja, BMW te laten weten: de markt op het kloosterplein. ...ik weet niet of er een oorzakelijk verband is... ...tussen column en besluiten... Uh, ...waarschijnlijk uh, toch ook weer niet, hè. Uh, maar die markt, die komt Snel op... Een besluitvorm, dat klanten in een kleine gemeente uh, Zou het? Nou, dat... Uh, ...nee, dat nee. dicht ik ze niet toe. Ehm... Um, Kennelijk heeft het onderzoek uitgewezen dat, uh, dat het toch wel verstandig is om het op de markt te houden, op de kloosterplein te houden. Ja. Onderzoek werkt beter dan wel van verandering. veranderen. Het ja. moet altijd onderzocht worden. Ja. Nou, in uh, Nederland, hebben jullie misschien ook gelezen, heeft hotelbestemming gekregen. Uh, heeft er vroeger op gezeten... Is uh, tijdens de oorlog weggebombardeerd, Is opnieuw verrezen, herrezen in Nederland. Zat toen opeens geen hotelbestemming meer op dan kennelijk. Maar uh, heeft het nu uh, gekregen. Ik begrijp uit het bericht dat een, uh, ja, iemand die dat uh, wil gaan uh, aanpakken. en uh, ondernemer uh, gaat zijn in dat uh, hotelwezen. Dat die de kansen krijgt van de eigenaar. Maar overigens zie ik Boerke Mutsa's maar steeds nog niet bouwen daar, bij de poort, bij de recreatieve poort. Mag niet, weet ik niet. Jawel, dat mag wel. Hij heeft, oh, maar ze doen het niet. Nee, ze doen het niet. Ik denk dat, dat, ze, dat ze het niet je aandurven. Weet het. Ik weet het niet. Maar, maar uh, ik zie daar maar geen, geen uh, activiteit. Nou, betreur je dat? Nou ja... We hebben vele jaren gezegd, uh, toerisme willen we eigenlijk niet zo aan deze kant. Uh, we willen vooral stiltegebied. Er is een beleidswijziging gekomen, onder invloed denk ik van, van de VVD vooral. Uh, later toch maar wel wat, uh, wat toeristische activiteit zijn. Toen is er een, een poort bedacht... Ja, dat is allemaal uh, uh, dat is ook uh, iets van, van vele jaren. Dat is allemaal door die pijplijn gegaan en is er uitgekomen als... Uh, ja, we, we gaan daar iets ontwikkelen waardoor mensen... Els, uh, heb jij niet vraag, graag uh, vaak uh, aangedrongen op de mogelijkheid ja, een kopje thee we, te drinken? Ja, voor nou, mij geen hotel te zijn. Hotel te zijn. <laughs> nee, want in die bossen daar, daar staat zo'n vervallen boerderijachtig ding. En dan zei ik ja. altijd, waarom gaat niemand daar nou niet een leuk... Theehuis van maken. Als je dan wandelt, dat je daar eens gezellig thee maar, kan drinken. Ja, je hebt het toch niet over Riels Hoefke, hè? Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Welk, welk boerderijtje is Ja, uh, als ik daar loop, zal ik het je aanwijzen. Okay. Ik kan het jou zo niet Uitnodiging doen. Uitnodiging maar, maar ze pap. zijn het nou weer een beetje aan het opkalfaten, ja. geloof ik. Zag ik tot mijn... Hmm. Uh, ja, spijt. Ja, daar gaat er waarschijnlijk iemand wonen. Maar dat is ook nou zo'n mooi plekje. Als je in Groningen wandelt, dan zie je overal van die boerderijtjes en dingen. Dan kun je heerlijk thee drinken, nog in porseleinen kopjes en zo. Maar hier kan je dat nergens. Maar doen. is het niet heel fijn om een gebied te hebben waar, waar dit allemaal niet is? Nee, ik vind het gezellig als ik een uur gelopen heb om even te zitten en uit te rusten. Paul. Ja, dat een bankje komt met de leeftijd. Een bankje staande. Ja, maar dan wil ik ook iets drinken en het liefst een eigen gebakken appeltaartje erbij. Maar dat is nergens. En ik heb dat al honderd keer... Ik kwam een keer de Baron tegen. Ik zei, Baron, waarom doet u dat nou niet? Dus ik zei, dit moet je bij de gemeente zijn. Maar de gemeente doet dat natuurlijk ook niet. Dus we krijgen misschien bij die poort een mooi hotel. Nou, mooi dan. Ik hoef niks. Ik slaap thuis. Ja, <laughs> nou. En een parkeerterrein hè, waar je je auto kunt zetten... als je, je daar een beetje in die buurt gaat ja, wandelen. Ga je overal, dus Ach ja. Nou, uh, eens kijken. De stadstuin. Vorige week hebben we hier uh, weer... Uh, Daarover gesproken. Ja. Inmiddels uh, lopen er negen schapen. Uh, ik zat daar naar te kijken. Gisteren, eergisteren. En nu uh, nou straks weer. Nou, daar staan mensen met... Uh, met, met uh, ja, maar dit is, al, dit is al goed. Schapen, prachtig. En uh, vooral als, uh, als daar John van der Hout, van wie de schapen zijn... met, met die border collie uh, bezig is. Die, die, uh, de pup van die collie die, die traint om, om die, die schapen bij elkaar ja, ja, ja, ja. te drijven... Uh, en en uh, ja, dat is een prachtig gezicht. Ja, dat is ook hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Mooi daar hoef je daar geen onderzoek naar te doen. Uh, nee, dat hoeft niet onderzocht te worden. Ja. Dat komt vanzelf, als ja, er ja. maar genoeg plantjes Maar hier, hier zit uh, materialen voor een kolom. Want wij hadden eerst een megalomaan idee van een hoogbouwgebouw daar. En dan lopen daar een paar schapen, waarvan ik en van de... twee oogtuigen onderscheiden... Ja. Dat die schapen zich buiten gewoon angstig en bang opstellen, helemaal aan de achterkant van, van, ja. van, van het oh, gas. Dat is weer ja, voor de dieren. <laughs> ja, misschien was dat toch wel leuk geweest, toch, zo'n hoog of een beetje veel. Maar we gaan naar ons onderwerp. We gaan naar ons onderwerp, denk ik. Want anders uh, denkt wordt, Paul ...in de wat voor een keuterlijk gedoe ben ik hier terecht gekomen. <laughs> Uh, ja, je hoort zo nog eens uh, dat Helemaal dat vanuit is. Den Haag hier. Dat is mijn inburgering. We hebben het over schapen ja, ja, en over zo gaat het de de markt. Het en over ja, nou, uh, wat zullen we het eerst behandelen? Het, nou, het literaire gezelschap, nou. Nee, het literaire gezelschap. Oh, nee, de D66 ja? wil ik zeggen. Uh, het genootschap, genootschap Het genootschap. Dat kan, het genootschap dat nou, dan, we dan gaan we uit. jou eens even flink aan de tand voor. Uh, dat, dat kan wat mij betreft. Ga maar eens vertellen. Waarom? Uh, er was vroeger een uh, politieke groepering... Goor 62. Dat is uit de gemeenteraad gegaan... maar de kameraadschappelijkheid van de leden... die met elkaar niet alleen spraken... maar ook borrelden... Uh, was uh, wijd uh, bekend bij de mensen die niet bij die groep hoorden. Kun je dus nagaan. Het was een soort... kameraadschap... Bij elkaar en als men dan elkaar wat te vertellen heeft, is dat mooi meegenomen. Toen heeft Leo Joosten, met alle respect, gedacht: Ja, wij gaan zo'n praatgezelschap gaan wij prolongeren. En toen heeft hij met Eduard van, van Meesemaal Saliger, bedacht dat Thijs Kemperen, Casper Vroom en ik toch wel een geweldig driemanschap zouden zijn om dit te prolongeren, want aan sprekers geen gebrek. Nee, Maar eerst hebben zij het zelf gedaan. Niet hè? allemaal even goed. Sommige sprekers lezen voor. Anderen gebruiken veel plaatjes met powerpoint. De derde spreker is begenadigd, want die heeft het allemaal niet nodig en leest niet af. Daar zaten wij bij één. Maar wat ontbrak op termijn naar ons idee. Ik denk dat ik ook namens de andere twee mag spreken. Mm -hmm. en die kameraadschappelijke sfeer die een soort binding vasthield van een groep. Want er waren wel mensen die bij ons kwamen, zoals jij zelf ook, die uit loyaliteit kwamen alleen al. Ervan uitgaande dat die spreken misschien best aardig zou kunnen zijn. Maar er kwamen geen nieuwe mensen bij. Het geknars van keukenstoelen <laughs> werd door we ons allemaal redelijk geaccepteerd. Maar wat heel opvallend was voor mij persoonlijk, dat was dat mensen om één minuut voor acht binnenkwamen en om één minuut over tien de ruimte verlieten. Ik heb zelf heel veel activiteiten altijd beoogd te hebben als ik bepaalde activiteiten niet meer deed. Dus ik zei ineens tegen Kasper en Thijs, hebben jullie nog PUF, PFF? Toen zeiden, zo, zij op het, twee eh, toen zeiden zij op hetzelfde moment, wij ook niet zo meer. En toen heeft Thijs bedacht, dat vond ik een vondst, dat wij 100 lezingen hebben gegeven. En bij 100 houden we... En 100 is een geweldig mooi getal. Wij sluiten af de 26e, 26 dus woensdag Volgende over een week. week. Dan hopen wij dat mensen niet om 1 voor acht komen, maar een uur eerder. En Corrie Brok, die daar buitengewoon eigenlijk altijd uh, ons gastvrijheid verleende, uh, haar een drankje vragen en niet meteen afrekenen. Dat is natuurlijk een slecht teken, hè? Mm -hmm. Dat gebeurde ook, hè? Dat mensen meteen afrekenen, na het eerste dag je denkt, oh god, die gaan direct weer vandoor, hè? Nee, dan blijven we een tijdje hangen die avond. Hoe is het met de puf van Corrie Brok? Eh, buitengewoon. Ja? Eh, eh, Corrie, die heb ik dus dat persoonlijk verteld. Ik zal zeggen, die vond het erg, denk ik. Eh, we hebben twee mensen in hun verdriet dus eh, moeten troosten, of drie eigenlijk. Dat is Anneke van der Velde, dat heb ik zelf gedaan. Corrie Brok, dat heb ik ook heel menselijk zelf gedaan. Heb je hier ook kussen gedistribueerd? Nee, Leo is natuurlijk het pijnlijkste. Want oh, dat is ja. zo'n ja, zo beetje is een, een aartsvader. Dat is een initiatief nemen. Dat is een aartsvader. Ja, die hebben Eduard um, en hebben dat... Dus ik heb aan Casper gevraagd... Nemen. Casper, want die beschikt over veel understatements. Uh, Casper gevraagd... Wil jij naar Leo gaan? Waarop hij ogenblikkelijk ja zei. Ons dus, tijdens hij mij verteld heeft... De missie is volbracht. Want uh, Leo is over de tachtig. En is nou op het punt gekomen dat hij zegt... Ja, zo gaan die dingen. Ja, ja, ja. Maar een diepere reden is dus En eh, Dat is, eh, naar mijn mening moet een groep een zekere sfeer hebben van... wij vinden het fijn niet alleen om lezingen te horen... maar ook om bij elkaar te zijn. En, ja. ik, ik, en ten tweede, het fenomeen lezing zet ik, terwijl ik dat niet goed kan verwoorden... een vraagteken bij in deze tijd... Ja, en daar, ja, kun je, ja. daar kun je heel zwaar over discussiëren, uh -huh. maar als het een uh, lezing is die echt tot debat leidt, wat de bedoeling was van Leo... Hè. Dan kun je zeggen, potfidu, daar, heb ik, daar heb ik een inbreng bij gehad zelf. Daar neem ik veel van mee. Ik hoor hoe anderen erover denken. Maar het was vaak een lezing die op het allerlaatste een lezing bleef. Kunt u nog een, een avond herinneren dat jullie het wel te pakken hadden? Ja, ja. van, dit is de volgende. Ja, ja maar dat... Ja, ja nee. Dat Elke gast zeker. nee, luister. Je kunt een hele goede spreker hebben. Ik noem geen namen. Die, nou, die zijn het, er ook genoeg. Nee, maar die tot het allerlaatste... Kun uh, uh, Hans Merkes bijvoorbeeld. Die heeft een, ja. een paar maanden geleden een lezing gehouden. ...over uh, gen- en uh, medische technologie... Uh, ...dat was uh, buitengewoon. En kwam er ook debat? Nee, nee. maar er, er komen vragen dan. Ja. Het is geen debat. Maar het roept heel veel vragen op. Want ja. je vertelt het aan andere duur de volgende dag. Ja. En dat, dat, dat, dat is een spreker die staat... Je? Maar zo heb je, zo, nou, heb wij je wij eigenlijk hebben, best genoeg gehad. We hebben eigenlijk hè? geen, uh, geen heb debatcultuur. De uh, wij, wij zijn heel slecht in het debatteren. Dat is denk We ik op, op de je eerste je. plaats. En ja. Er waren heel vaak interessante sprekers. Ja. Maar de makke van, van ons gezelschap was eigenlijk... dat er altijd een aantal mensen waren... die het nog veel beter wisten dan, dan de spreker... Ja. Uh, dan, ...dan mag je interrumperen en dan mag je wel uh, ja. er doorheen gaan. Maar dat was toch ook vaak behoorlijk irritant. Uh, ja, maar uh, een van deze <hij> <gijnt> figuren die is al een tijd niet ja, meer... Was, ja. ...en de andere die maakt zo'n domme opmerking dat je daar ook bij kunt lachen. Er moet ook een beetje lucht ja, zijn. Zeker. Ja, zeker. Maar ik hoorde van Leo, nou je hebt het toch zo nagegen... Ja. ...dat een argument van jullie ook zeer was... Dat er geen jonge mensen bij kwamen. Uh, dat vond ik zo'n tuttig argument. Uh, bij jonge bedoel ik dan niet dertigers of veertigers. Want die zijn met sport, vrienden en werk bezig. In een of andere volgorde. Nee, de mensen dus gewoon vijftigplussers ja. zeg maar. Ja. Ja, maar dat is, ook, dat is ook een argument. Want als je geen nieuwe mensen erbij krijgt. Dan begint iedereen met een later bijna binnen te lopen. Ja, excuseer. Ja, hey. Maar die kans zit erin. Is dat ja. ja, Paul, kijk. Nee dat, ja. nee, dat is niet, eh, eh, niet, niet erg wanneer het een vereniging is in, in de culturele Nee, als het, als het ook daarna gewoon gezellig is. Eh, als je met elkaar wat hebt. Ben ik met je eens? Dat was vroeger wel. Zeker. Dat je daar allemaal om de tafel zat Ach, en een bordje dronk. Maar dat is nou niet meer. Nee, en je zult zien die nee. laatste avond, want dat heeft Thijs weer uh, toe opgeroepen in Dat wordt een hele gezellige avond omdat er ook een soort nostalgie hangt. En dan gaan jullie volgend jaar weer Hier moeten we toch verder. niet mee ophouden, nee, zeg je dan. Maar, uh, en dan. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon kunnen zeggen... Dit is er niet meer. Wij beginnen opnieuw. Is, maar De gemiddelde student kan nog net een, een toespraak van 10 minuten aanhoren, Dan is hij afgehaakt. Ja, nee, maar ik heb het niet dus, over jonge mensen. Nee, doen. maar dus een discussiegroep mm -hmm. met lezingen van 2 uur... Dat gaat niet. Dat gaat niet meer. Dat, nee. Daar moet je van afzien. Nee, maar ik... Nee. Woon... Nee, maar... ik, ik denk ja, dat het heel nee. interessant is. Nee, dus ik zeg, kijk nu even naar mijn rechterbuurman Paul... Ja. Dat we bezien in hoeverre Jan van Bezou ja. juist die debatfunctie zou kunnen overnemen op een nieuwe, eigen tijdse manier. Ja. Ik denk dat er absoluut ruimte ja, voor is. Maar je is er nou hoort. iets tegen als nou. iemand een goed verhaal houdt en er komen allerlei vragen? Moet het dan per se een debat zijn? Nee, hoeft niet. Als er nou. goede vragen zijn, dan vind ik dat ook. Ja, ben ik, ik kan mij een ja, paar herinneren. Je mag je tegenwoordig afvragen, ook in Golen, wat zijn de issues? Waar moeten we het met elkaar over hebben om die betrokkenheid en burgerschap, valt wel eens. Um, een debatvorm de slaat bij jongeren wel aan. Ja. Er zijn zelfs uh, concoursen. Er zijn zelfs uh, cursussen. Uh, er zijn aansprekende spreeks. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar uh, College Tour. bij de, uh, NTR. Ja, maar Dat is toch ook geen debat. Ja. Dat ga nee, je dat toch niet vertellen. Nee, dat is geen debat. Maar <laughs> jongeren zitten daar wel. Drie kwartier ademloos te luisteren ja. naar een hele goede inleider. Ja. Dus het kan wel, maar je moet het inkleden. je We, moet het cachet je, geven. Uh, Ik heb... denk dat wij in het Jan van Bezouw ja. dat cachet kunnen vinden. Dat is er al. Ja. Dat je moet kijken waar... Waar ligt in Gorle de behoefte aan het debat? Ja. Nou, u noemde net zelf twee onderwerpen. Wat ik denk, daar kun je makkelijk een avond mee vullen. Ja, het is hoe je het aanpakt. Want ik vond het toch uh, onlangs uh, toch wel een hoogtepunt met uh, het optreden van Pieter Marijn van de Velde. Van uh, het uh, inventief. Hoe hij dat deed. Hè? Daar uh, was niet de behoefte aan, aan deze of gene die het, die het nog beter wist. Maar hij zette eigenlijk iedereen zo'n beetje aan het werk. Door, door uh, ja, reacties los uh, te uh, weken, te prikkelen van en dat, dat was inbrengen. Hij zette die, die wat er allemaal geroepen werd op een, uh, een flap over en, en uh, daarna zou er een verdiepingsslag komen en, en daartussendoor had hij weer een ander verhaal. Ja. Ik bedoel, dat was toch een, een, een, een actieve avond. Um, Vond je dat niet, Paul? Uh, uh, daar, daar denk ik anders over. Ik vond dat iets hebben van maatschappijen in 1985, als ik het zeg maar. 85? Ja, 1985. Oh, ik ja want ik kom uit die hoek, 2013. dus ik weet daarvan. Maar ik wil even tegen jou zeggen, Paul. We hebben wereldvorm van Ralph Bootselier in, in, in de Nieuwe Vorst. Ja. Dat is buitengewoon. Ja. Daar zitten heel veel jonge mensen. Dat spettert qua thematiek en inbreng uh, van alle generaties. Dus er is iets mogelijk. En we hebben een paar uh, hele interessante avonden in Goorlen uh, Door Michel Buitelaar van Bladzijden georganiseerd. Mm -hmm. Onder andere met Ad van Liemt. Ja. Ja. En dan kun je zeggen dat is hyperig. Een boek verschijnt dus. Nee, maar hij komt nou met Felix Oostrom. Uh, of Frits uh, van, van Oostrom. Ja. Uh, en met de, <kluisteren> met de bibliotheek valt te denken aan Jan van Bezouw. Cultureel centrum. Onder de rubriek lezingen een Aantal Michel Buitenlaar lezingen, bibliotheeklezingen en andere lezingen. Maar ja, die dus doen ze wel even, Michel Buitenlaar doet dat wel in samenwerking met de literaire kringen. Zeker uh, Frits van Oosteren, ja, dat doet hij niet. Nee, maar de literaire kring moet ik dus niet vergeten te noemen, dat wil nee, je zeggen. Nee. maar, ja. Want, maar je zou kunnen zeggen: er zijn al een paar lezingen in, in het Goorlusse ja. die aangevuld zouden kunnen worden ja. door een wereldforumachtige aanpak zoals Ralle Botelier dat doet. De kunnen kring heeft ook zijn lezingencyclus. De vrouw, Gilde laat ook wel eens oh. mannen toe. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar de kracht van nou, is wel heel bijzonder. is goed. Dat is <laughs> wel, nee, maar die hebben ook bijzonder aardige lezingen. Maar ja. die kiezen ervoor om niet alle lezingen open te stellen ja. voor beide kunnen. Nou, van Acht komt over de Palestijnen en dat is voor iedereen toegankelijk. Dat dacht ik niet. Dat dacht ik niet. Nou. Nee, want daar wilde ik heen. Daar wilde ik heen. En dan wordt je niet heen. toegelaten. Nou, ik heb toch verder geen poging in het werk. Want ik heb de man al vaak gehoord. Hè. Je, je, je moet ook de kick hebben van iets anders. Hè. Nee, nou ja, ik zal het nog eens snel lezen, Maar, maar er gebeurt van, uh, in Jan van Bezauw op dat terrein... gebeurt er wel wat. Al, maar dat zou natuurlijk dat dat structureler kunnen zijn... Ja, van een, de koplezing. Het kan een soort merk worden, het debat in Jan van Bezauw. Of in ieder geval het gesprek. Met elkaar in gesprek. Goede sprekers. Ik zit te denken aan uh, jonge aansprekende ontwerpers... Die hier vlakbij zitten. Ik zit te denken naar nou, de rijke architectuurgeschiedenis van Gorle. Daar kun je ook van alles mee. Ja. Als je middag zit met een paar slimme mensen. Dan heb je een programma van uh, een maandelijks hele interessante avond voor elkaar. Ja. Mm. En dan maak je er een merk van. Dus ik vind, nou ja, Als je met elkaar in gesprek gaat over actualiteit. Dat doe je in het Jan van Bezaal. Mm. Maar wat hij zegt is wel van belang hoor. Als het na afloop of tevoren even niet. Al is het maar drie kwartiertjes. Even gezellig is. Ja. Dan is het ja. moeizaam vol te houden. Zeker, Want daar dat was het vroeger wel. Was het absoluut altijd gezellig. Kijk, misschien is het aardig voor jou om te weten dat ik eh, leid met twee anderen beschouwfilms. In Jan van Bezaal. En daar zit een drankje in de bon. Die kunnen ze niet eh, verdrinken vooraf. Dat moet je naar, naar de hand doen. En ja. dat, sommige mensen lopen meteen weg. Die weten niet eens dat ze daarna een glaasje wijn kunnen drinken. Met de, de formule... Ja, dat de winst van Jan van Bezaal. Ja. ja ze blijft de beschouwing achterwege, eh, terwijl ze een flyer krijgen met eh, suggesties van vragen om na te praten. Ze dus kunnen ook over de hond en de kinderen praten. Dat gaat niet om. Maar eh, er is een formule te bedenken om dat aspect van wij hebben het ook gezellig die avond ja. en muziek, hè? Want dat doet wel het boodelier ook. Als ja, ja. het gaat DJ over wereldproblemen, ja. Dus ja. muziek. Ja. En als je muziek erbij haalt, dan haal je jongeren binnen. Ja. Zo ja. gaat dat. Dus het, ik denk uh, dat een nieuwe formule kansen ja. biedt om het genootschap ter bevordering van het publieke ja, debat in leven te houden. Ja, maar onder een andere, naam, andere naam, want <laughs> dat heb ik wel eens hardop tegen Leo gezegd en dat is best delicaat om dat hem te zeggen natuurlijk, maar de naam ja. eh, heb ik... Bijvoorbeeld eh, niet. Eh, ja, die dat, vind ik nou juist supergoed. Eh, nee, dat pretendeert veel als het zo is zoals dat in de titel staat perfect. Het Is de highbrow hè? Nee, ja. je ja. moet je toch een beetje uh, het humor van zien van zo'n Hey, nee, mag titel? je dan gelijk ja, doorpakken? Zitten jullie Nee, wel, het gaat om de mensen die dan we pakken eens door. Ja, ja, uh, ja, ja hoe, pak maar door. door pak. Jullie gaan dat live uitzenden natuurlijk. Doen we niet hier, dat doen we dan boven. Wat? Doen we in de foyer dat debat of het gesprek of hoe Oh noem, of ja, muziek, ja, ja, ja. ja ik dacht dat je dit ja, een hele leuke formule. Ja, ja, radio Live tv live. Ja. Als je niet kunt komen, dan kun je het in ieder geval terugzien of kun je het zelf terugzien in de bibliotheek van Amsterdam, daar heet. Ja. De lokale omroep, een studio midden in de bibliotheek, en daar kunnen de mensen omheen gaan zitten, ja. wordt uitgezonden, opgenomen. Ja, dat is een heel leuk idee. moeten we ja, dan hierop gaan doen. Ja. Ja. Maar dat moet eerst de digitaliseren. Ja, maar dan moeten we eerst ja, de, de, de televisiepotentie. De technicus knikt ja. Het moet redden. eerst digitaal worden, want ja, ja, niemand kan het zien. Ja, ja. wordt steeds goedkoper, heb ik begrepen. Ja. Maar ja, zeg Paul, het is ook zo, en dat is dan typisch de opmerking van mijn leeftijd. Goh, van Holland had wat. Het had namelijk iets enorm kneuterigs. Mm -hmm. We hebben hoogleraren gehad die echt uh, zo'n zekere reputatie hebben. Die het te gek vonden dat ze in zo'n ambiance een lezing vonden. Dat <lacht> vonden ze leuk. Ja. Begrijp je? Dus te, niet tussen wit gestuken door de muren. Maar gewoon in zo'n café met zo'n oude mevrouw die daar buiten gewoon actief ons uh, uh, helpt. Ambiance en Maar dat is voor de eeuw. nieuwe generatie... Ja, tikt tik dat minder aan? Mijn dat idee. Dat zijn er weer een gimmick van mij. Uh, maar goed, valt er valt uh, genoeg over te zeggen. Bij al die, die dingen die we zo noemen, het Politie café wil ook niet lukken. Nee. Uh, nee. Dat, dat is ook weer merkwaardig. Hè? Uh, wanneer is dat geweest, een jaar geleden, dat, dat een groep uh, zich uh, weer uh, erachter stelde. Uh, had eerst uh, gesondeerd bij alle politieke partijen. Er was de medewerking van iedereen. Het zou uh, eens een keer een andere opzet krijgen. Er was ook goed over nagedacht, goed voorbereid. Ja, en het lukt toch maar niet, hè? Dat politiek café. Dat kan wel in de verkiezingstijd. Ja, misschien alleen maar in de verkiezingstijd. Maar, maar, maar Die komt eraan, hè? Die ja, die, die gaat de, eraan komen. Nou ja, starten met serie. De gemeenteraadsverkiezingen? Ja. Nou moet ik eerlijk ja. zeggen, toen de politieke cafés werden uitgezonden en gemaakt en gedaan, vroeger... Frits mm -hmm. die tijd. Toen, uh, als je dan goed in de zaal keek, zaten daar eigenlijk ook alleen maar de politiekers, de gemeenteraadsleden en de achterbannen. Maar ja. nou te zeggen, er kwam een tiende van het dorp, nee dat was ook niet zo. Maar toen was het wel vol, maar wel met de, de geijkte... Achterbannen. Hmm. Snap je? Oh, neem dit maar. Nee, nee, nee, nee. ik neem gewoon vocht. vocht. vocht. Dus ja, ik. Maar goed, ik dus weet het genootschap uh, dat, dat uh, sterft en een, en een zachte dood. We hebben een avond belegd om aan iedereen voor te stellen: zullen wij het genootschap opheffen? Nou, ik denk dat Eduard en Leo samen gedacht hebben: welke vogels zwangen wij? Om voort te gaan. En, eh, dat waren jullie. Ja, en dat waren wij. En eh, wij, wij kunnen niet zo gauw op namen komen. Nee, maar als je, een, als je een avond had belegd over het voortbestaan... zou iedereen dan gezegd hebben, ja, hef die handel maar op... of zouden er toch nog mensen zijn opgestaan? Alla, eh, nee, nou, Casper die, die sloot uh, af. Ik dacht ja. dat het vrij definitief was. Maar hij zegt, uh, als er mensen zijn die het stokje willen overnemen. Ja. Is dat nog een mogelijkheid dat, dat uh, als er mensen zeggen, die, uh, nou, nou, wij willen dat verder maar voortzetten. Of, of uh, zeggen Tuurlijk. jullie, wel nee, het is wel afgelopen nou. Stuur nou ze maar ik, neem ze maar, over. Neem ja, maar ze maar naar ons toe. Ja. ja waarom niet? Eh, dan zou ik een andere naam kiezen. Ja, ja. Dan zou ik een andere formule kiezen. Ik weet zeker kiezen. dat er dan heel veel goede adviezen meekomen met die mensen. Ja. Dus dan heb je al een basis. En plaats een keer, als je eenmaal bezig bent, uh, misschien in een artikel ook die oproep. Dat je onder, onder, onder de naam van, van lezing of weet ik wat. Ja. Mm -hmm, heb ik, ja, ik, ja, ik denk, ik denk dat de kern is, als je, als je naar Tilburg kijkt, dan kun je inderdaad een, een ander programma maken dan in Goorlen. Ja. Daar zitten jonge, veel jonge studenten, ja. uh, andere interessegebieden. Ik denk dat moeten we in Goorlen niet gaan imiteren. Die mensen gaan wel naar nee, Tilburg kan... Wij moeten in Goorlen, denk ik... Veel meer dingen gaan maken die niet onder de titel lezingen of zo, maar het moeten events worden, het moeten happeningen zijn waar jongeren zich in herkennen. En waar een vraagstuk op, de, op tafel ligt, wat voor gorelen en voor de mensen in belangrijk is. Jongeren komen als je een avond belegt over bouwen voor jongeren, dan komen ze. Of als ze een avond belegt over ouderen en wat er met hun gaat gebeuren. Dus ik denk ik, ik dat we veel meer moeten aansluiten bij praktische bij problemen waar mensen in Goorland mee te maken hebben. Ik ben met je eens, want ik denk dat bij forum heel veel progressief denkende mensen zitten. Ja. Progressief, dus mondiaal ingesteld, eh, zich bezorgd maken over rijk arm. Dat soort, ik weet niet hoe dat in Goorland zit. En je fietst 7 kilometer of 5,5 ja. en kilometer naar Tilburg. Daar ja, hebben we het over. Ja. Mm -hmm. Dat is ook zo, we gaan een muziekje draaien. Ja, muziekje. Want ja. het is al te laat, maar jullie U draaien welke zo. Weet wel muziekje in het Jawel, ooit? Jawel, Chad Baker, Just Friends. You don't know what love is. Until you've learned the meaning of the blues Until you've loved the love you've had to lose You don't know what love is You don't know Until you've kissed and had to pay the cost Until you've flipped your heart and you have lost You don't know Do you know how a lost heart fears The thought of reminiscing And how lips that taste of tears Lose their taste for kissing You don't know how hearts burn For love that cannot live yet never dies Until you faced each dawn with sleepless eyes you Chad Beker en we gaan verder met Paul Cornelissen, de nieuwe directeur van het Jan van Bezouw. Uh, vanaf wanneer zal dat zijn, Paul? 15 augustus, 15 Maria, augustus. Ten hemelopneming. Maria ten Hemel opneming. Maria ten Hemel opneming. Oh, dat is mooi dat je dat zegt, Maria ten Hemel opneming. Uh, want dat vind je betekenisvol dat het precies die datum is. Nou, het was een coïncidentie, zoals dat heet. Coïncident. Hij He is ook Hij Ah, <laughs> <laughs> wordt verklapt. <laughs> Ja, ik ben een katholieke jongen. Ik heemel dus. heemel ja, zie je, ik val al de door de, de man. Katholieke uit. jongen. Ja, zijn ja. katholieke jongen, wel mm -hmm. enigszins katholiek opgevoed. Ja. Ja, maar van de moederkerk afgedreven. Ja, ja, zo Zeker hier geworden. Het. Ja. Wil je dat ik de andere neem? Oké. Okay. Uh, 15 augustus dus. 15 augustus, ja. ja. Ik zie een enorm naar uit, moet ik zeggen. Ja, je bent al verschillende keren geïnterviewd. Brabants Dagblad heeft een uh, gesprek met jou gehad. Goolens Belang. Nu uh, voor de lokale omroep radio, misschien straks voor de lokale omroep televisie. Uh, je ja, ziet dus er uh, enorm waren. naar uit. Uh, hoe uh, is dat mogelijk? Want uh, je zou je ook kunnen voorstellen dat je denkt van, nou nou, waar uh, begin ik aan? Uh, gezien de, de, de perikelen, de financiële problemen. Uh, er zou nog wel wat het een en ander te noemen zijn. Uh, kom je niet uh, in, een, uh, in, een, in een moeilijke situatie terecht? Al mijn uh, overstappen van de afgelopen twintig jaar begonnen allemaal met zo'n situatie. Dat andere oh. mensen tegen mij zeiden, waar begin je aan? Ja. Nou, dat vind ik leuk. Mm -hmm. Als er iets te, te, te puzzelen valt, als er iets te maken valt. Dat was uh, acht jaar geleden zo, toen het uh, college in Den Haag vroeg of ik een nieuw theater in een achterstandsgebied wilde opzetten. Um, en een jaar later brak de crisis uit en toen stond er nog geen letter op papier en toen moest hij nog zien dat het financieel rondkwam. Nou, we hadden geen half jaar later moeten zijn, maar het is gelukt. Dus ik vind die puzzels altijd heel interessant. En uh, ja, Goorle heeft een aantal hele grote plussen. Het Jan van Mezaouw heeft een paar hele grote, unieke elementen in zich, waar ik me erg bij thuis voel. Dat is de vermenging van kunst, cultuur en maatschappelijk leven. Dat is dat alle doelgroepen van Goorle, alle bewoners, komen vroeg of laat in het Jan van Mezaal. Mm -hmm. Om wat dan ook te doen. Mm -hmm. En uh, zo'n overdekt dorpsplein, dat spreekt mij enorm aan. En daar wil ik leiding aan geven. Dat wil ik goed, goed leiden. Daar moet uh, uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat levendigheid zijn. Ik maak dat al mee. Ik kom hier al een paar jaar over de vloer. Want mijn stiefdochter zit bij uh, Oefening en Uitspanning. Oh. Uh, daar speelt ze klarinet. Ik uh, breng haar vaak en ik haal haar vaak op. En ik bezoek de concerten, maar ik bezoek ook andere concerten. En wat een ontzettend leuk theater is dit. Mm. Dus, dus uh, je bent er uh, niet uh, zomaar in geluisterd. Je kende de, de situatie toch ook al wel een beetje. Ja, precies. En erin geluisterd, nou dat gevoel heb ik helemaal niet. Want ik heb een paar uh, stevige gesprekken gehad met het bestuur en met een uh, afvaardiging van het personeel. Mm -hmm. Voordat ik uh, ja kon zeggen en voordat zij ja tegen mij zeiden. En daarin, uh, daar werden geen doekjes om, uh, om uh, heikele zaken gewonden. Dat was heel openhartig en dat was heel transparant. Mm -hmm. Iedereen weet wel dat er een paar dingen moeten gaan gebeuren de komende jaren hier. Ja. Dat zeg ik de komende maanden. Mm -hmm. dat, is, dat weet iedereen. Ben je dat... een duizendpoot? Uh, ja. Nou, dat durf ik wel te zeggen. Ja, want uh, dat werd iets ben... gezegd, hè? He. Was het niet, uh, we zoeken naar een duizendpoot? Nee, dat nee? heb ik nog niet gezegd. Nee, nee, niet nee, gezegd? Nee, nee. Nee, nee, maar dat is dat, dat dat gezegd mooi gezegd met hebben. Omstigheid. Dat zou je gezegd kunnen hebben. Ja. Ja. Ja. ja, dus laten we hopen dat het er geen 990 worden. Nou ja. Worden, Weet je, als je een nieuw theater gaat bouwen of een onderwijsorganisatie gaat leiden... en van de grond op opbouwen, dan kom je van alles tegen. Dan moet je de organisatie plooien, dan moet je de mensen aannemen... dan sta je af en toe zelf achter de bar of met een bezem in je handen. En je zit bij de wethouder of bij de minister in de Kamer. En alles, ik zeg altijd maar, je moet je, moet je jovel voelen in de voetbalkantine... en in de ministerskamer en alles wat ertussen zit. En je moet kunnen dealen met de conciërge en met de wethouder en de burgemeester. Mm. Daar moet je lol in hebben, daar moet je open voor staan. Je moet jezelf durven verrassen je moet anderen willen verrassen. Ja. En je moet uh, af en toe slikken. En je moet artistiek zijn en je moet financieel zijn. En vaak wordt er gezegd, ja. die combinatie die bestaat niet. Nou, het bestaat wel hoor. bestaat wel. Op verschillende plekken, ja hoor. En uh, kijk, in Goorlen, waar zoveel cultureel kapitaal al aanwezig is, is het een kwestie van fine-tunen, de goede knopjes indrukken. Ik, als ik nu al hoor wat er vanavond al langskomt. Literaire gezelschap, ik wist het niet hoor, literair literaire gezelschap. Daar ben ik wel benieuwd naar literaire kring, genootschap voor ja. publieken. Ja. Dus je gaat dingen combineren, je gaat dingen aanwakkeren, je gaat mensen met elkaar in contact brengen. Je gaat ze letterlijk bij elkaar in een hok zetten en eens kijken wat eruit komt. Uh, dat vind ik leuk, dat is programmeren voor een gemeenschap. Ja. En dat is wat ik graag doe, dat heb ik in Den Haag ook gedaan en ik zie hier ook enorme kansen daartoe. Ja. kun je iets vertellen van, van je weergang? Je bent geboren in, uh, in Eindhoven, nee, in Nune, uh, in Eindhoven. Eindhoven, Eindhoven, en opgegroeid in Nune. En hoe, uh, hoe is je leven tot dusver? Hoe is dat verlopen? Kun je daar een grove, grote stappen iets, iets over vertellen, zodat we iets weten van jouw achtergrond? Hoe kom je nou uiteindelijk hier terecht? Ja. Ja, dan mag ik openhartig zijn. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Ja, nou, nou ja, ik ben geboren in een gezin waar ik uiteindelijk niet ben opgegroeid. Mijn uh, biologische moeder heeft mij op een gegeven moment afgestaan. Via een adoptieprocedure ben ik bij hele lieve ouders in Nune terechtgekomen. Kijk, tegenwoordig zouden ze adoptiekinderen aan de andere kant van het land plaatsen. Maar toen, uh, deze niet zo moeilijk, hupske, van Eindhoven naar Nune. En in Nune... Wat, er, wat er ongeveer ook aan de andere kant van het land was. natuurlijk. <laughs> uh, ja, en nu heb ik, heb ik echt zo'n dorpsjeugd gehad. En op mijn twintigste, nee, op mijn negentiende, begon het al een beetje uh, te rommelen. En ik denk, ik moet de studie zoeken. Ik moet niet in Eindhoven wezen, want ik moet thuis uit. Uh, dat werd Den Haag. En dan kwam ik uh, begin jaren tachtig. Krakersmilieu, zegt het jullie nog iets? Ja, ja natuurlijk. Tuurlijk, echt... Jouw geboortejaar is? 1962. 62. Ik ben uh, afgelopen jaar 50 geworden. Ik word hmm. dit jaar 51. Toen ging je naar Den Haag om te studeren? Ja, dat lukte enigszins, dat studeren. Maar ik ging ook meteen werken, want er moest ook geld komen. En wat voor studie koos je dan? Ik koos de studie inrichtingswerk. Dat leidt op voor begeleider van verstandelijk handicapten. Ik, kinderen ja. in de jeugdhulpverlening en psychiatrische patiënten. Mm. Dat heet niet meer zo, maar toen heette het gewoon psychiatrische patiënten. Dat was ook mijn eerste baan. Ik, tijdens mijn studie werkte ik al als invalkracht in de weekends. In een uh, tehuis voor verstandelijk handicapten. Een woonvoorziening. Later ben ik in de dagbesteding gaan werken. En daarna ben ik gaan werken in de jeugdhulpverlening in Leiden. Mm. Later in het onderwijs in Den Haag. Dus eigenlijk altijd wel met mensen. Ja. Nou, de kunst kwam al heel vroeg op mijn pad, want mijn biologische moeder is ook uh, beeldend kunstenaar. Zij was beeldend kunstenaar en ik ben altijd wel heel erg gefascineerd geweest door twee dingen. Drie dingen eigenlijk. De beeldende kunst, de architectuur en, uh, de, en de muziek. Oh ja. En de literatuur. Nou ja, vier ja. eigenlijk. Hè? Ja. Ja, een beetje veelvraag ook in dat ja, opzicht. Dat ja. mag wel. Mag, hè? Dus dat, is, dat loopt ook als een rode draad zowel door mijn jeugd als door mijn carrière heen. Hoewel je denkt als begeleider van verstandelijk gehandicapten. Een van de eerste dingen die ik deed was een tekenclub oprichten met die mensen. Hup, naar buiten en tekenen in het park en exposities maken. Ja. Dus dat, de kunst heeft me altijd geboeid en gegrepen. We hebben hier een atelier 78, een ja. kunstenaarsvereniging. Ja. Ja, ja. Nou, daarna het onderwijs. Mm -hmm. Natuurlijk een fantastisch rijke wereld waar je elke dag met jonge mensen mag werken, zeg ik altijd. Ik ben altijd kritisch geweest op het onderwijs, nog steeds. Ik heb daar, ik heb daar niet uiteindelijk mijn carrière gemaakt, dat had wel gekund. Ik was op een gegeven moment, stond ik op punt om, om vestigingsmanager te worden van een grote middelbare school. Heb ik niet gedaan. Omdat ik me toen realiseerde, um, als ik dat echt wil doen, dan wil ik morgen eigenlijk de helft van deze docenten ontslaan. Want deze mensen mogen voor mij gewoon niet met kinderen werken. Uh, ik denk dat u het herkent. Je mag met die, met die gastjes werken elke ja. dag. Ze komen naar jou toe, ze zijn leergierig. Je mag ze vormen, je mag ze wat meegeven. En dat, is een, uh, dat is een eer. Zo heb ik dat altijd gevoeld toen ik zelf voor de klas stond. Nou, na het onderwijs uh, werd gevraagd om bij een vermogensfonds te gaan werken. Dus toen kwamen de centjes en de kunsten Het dat is horen. iets anders. Man. Ja, het is heel wat anders. Heel wat dat anders. is een, een fonds in uh, de regio uh, Haaglanden, wat per jaar 19 miljoen uitzet voor culturele en educatieve activiteiten. Ze hebben een vermogen, dat, de ja, hebben een ja. vermogen opgebouwd uh, uit het nalatenschap van de nutspaarbank van vroeger. Oh. Tot nut van het algemeen. Dat is ook zo'n kreet die mij enorm uh, aanstaat. Tot nut van het algemeen. Ja, dat is leuk. Je doet iets goeds waar iedereen van profiteert. En wat te maken heeft met, uh, ja, de socialisten noemen het de verheffing. Maar ik zeg, uh, een leven lang leren. Dat je altijd uh, dingen kunt blijven bijleren. En dat je mm. de kans krijgt om dat te doen. Om uh, een slimmer en beter mens te worden. Ja. Nou, ik heb vijf en een half jaar bij dat fonds gewerkt. Heel veel cultuurprojecten. Langs zien komen, geanalyseerd, ondersteund, uh, bekritiseerd. En daarna zei de wethouder in Den Haag, uh, nou ga je zelf maar eens wat doen. Want ik heb iemand nodig die in Den haag dat theater gaat opbouwen. En dat dat is, moest een uh, nieuw theater uh, Ja, in een bestaand schoolgebouw. Oh. En dat is een, uh, verzaam, een cultureel verzamelgebouw geworden. Wat enigszins lijkt op de functies die ook in het Jan van Mezauw zitten. Alleen zitten er daar ook 26 culturele en ambachtelijke ondernemers in het gebouw. Het is uh, 10.000 vierkante meter. Hoe, hoeveel vierkante meter hebben wij nee, wel? Nee, nee. Ik zeker, denk 17.000. Nee. Ik denk dat het anderhalf keer zo groot is, Jan van Bezaal. als ja, het project het wat ik nu leid. Ja. Ja. Ja. Nou, is dat een beetje een antwoord op... Dat is op zeker een beetje een antwoord. Het maar het was wel uh, een volstrekt andere wijk dan Goord is. Jazeker. Ja. De Haag-Zuidwest, daar wonen 113.000 mensen op dit moment. Het worden er 120.000. Dus er wordt nog steeds gebouwd. Zo. Daar was geen enkele culturele voorziening en daar woonden wel... Uh, 65% niet in Nederland uh, geboren mensen, dus van allerlei afkomst. Engeland, Turkije, Marokko, Zuid-Afrika, Kenia, noem het allemaal maar op. De multiculturele, multiculturele samenleving. De samenleving, diverse samenleving. En uh, dat is onze doelgroep onder andere. Maar ook de, de oudere, autochtone Hagenees. En de jonge kinderen die op school zitten, die helemaal niet geboeid zijn door afkomst of die diversiteit, die mm. zitten daar gewoon op school. Nog ze nou uit Polen afkomstig zijn hun ouders. Of uit Sri Lanka of uit uh, Den Haag, Zuidwest. Dat, dat boeit haar niet zo. Dat is ja. daar een prettige mengelmoes. En dat is Dakota geworden? Dat is Theater Dakota geworden. Dakota. Uh, ja, ik weet dat. Je bent uh, vrijdag uh, op bezoek geweest in, in uh, de kring die zich Tertulia noemt. Uh, elke vrijdagochtend komt daar een groep mannen en vrouwen die uh, de wereldproblemen doornemen en uh, passant oplossen en, en over van alles praten. Uh, en nog wat met elkaar van gedachten wisselen. Ook het Jan van Bezouw is uh, nogal eens een keer uh, het onderwerp van gesprek. <lacht> dus zitten we erin en dan kijken we om ons heen. <laughs> en dan uh, vinden we van alles. Je bent ook daar kennis komen maken. Je hebt toen je, je programma ja, daar nou, neergelegd. Theater Dakota, Theater Filmhuis. Uh, ja, als je dat zo doorbladert, dan, dan uh, zie je, dat, lijkt het inderdaad veel op, op het Jan van Bezouw. Hè? Ja, qua programmering. Voor ja. elk wat Wils, voor jong en oud... Ja. Muziek, dans, toneel, film, literatuur. Uh, uit alle windstreken. Ja, en betaalbaar. Ja. Ja. Vind je goed dat ik een vraag heb? Ja, vraag, de vraag is, ja. Uh, uh, ik Nou, ik ben zeer onder de indruk van wat je vertelt. Ik ben eigenlijk benieuwd naar iets anders. Uh, het bestuur, het is een stichting hè? Jan van Bezauw, cultureel centrum. En die stichting, uh, die wordt geleid door bestuurders. En die bestuurders, uh, die hopen dat het allemaal goed blijft gaan met die stichting. Maar die kijken dan ook naar de gemeenteraad. En dan ben ik eigenlijk benieuwd. Heb je ook ervaring in jouw praktisch leven met willige of minder willige overheden? Zeker. Zeker. Eigenlijk al twintig uh, jaar. Ik heb zelf ook nog een, een blauwe maandag rondgelopen in de gemeentepolitiek. Ja. Echt een blauwe maandag. Want het was niet mijn stijl, Maar ik vind het wel fascinerend. Ja. Ik heb wel heel vaak vrijwilligerswerk gedaan ook in de politiek. De debat, wat mij ik zal doen, mijn vraag wat kleuren. Uh, uh, wat ik vermoed, maar niet helemaal zeker weet, is. Uh, dat het bestuur van Jan van Mezuur, daar zou wel misschien direct op kunnen reageren. zich af en toe best alleenig voelt staan. omdat de support niet uh, enorm rondklinkt. Ja. Uh, wel, wel van een uitstekende wethouder op dit moment. Maar niet dat je zegt, de gemeenteraad die loopt daar fluitend in Jan van Bezouw rond met het idee... Uh, Goorle is geen, uh, geen mooi dorp, maar ze hebben potverdorie wel Jan van Bezouw. Goorle is Jan van Bezouw. Als je mensen van buiten Goorle spreekt, als ik gasten krijg, dan ga ik naar Jan van Bezouw. Daar kan ik mee pronken in Goorle. Ja. Maar, maar nu, dat denk nu ik, komt er een vraag. Nu komt er een vraag. Ja, juist, heel goed. Uh, ga jij de, de promotie in naar... naar, de, naar uh... Ja. Daar mag, mag, mag Goorle mij op afrekenen dat ik dat ga doen. Het is ook mijn passie. Nou, u heeft iets in handen waar ik zelf trots op ben. Ja. Dit ligt in een oplage van 15.000 op, in alle winkels in Den Haag Zuidwest. Ja. En de winkeliers zijn er trots op dat ze dit op ja. de toonbank hebben staan. Ja, maar ik ben zo benieuwd of de gemeenteraad. Die, Die nemen wij uitdrukkelijker... mee. Zij zijn um, partner in dit verhaal. Okay. Zij zijn eigenaar, partner. Uh, zij onderschrijven het al. Misschien mag dat met iets meer passie, dat weet ik nog niet. Dat soort uitspraken ik, doe ik, bedoel ik bedoel. nog niet. Nee. Maar ik ben wel iemand die die passie kan aanwakkeren, dat weet Geen ik wel. Nou, ik wens je daar heel veel succes bij. Ik ga ja, daar mijn best voor. Ja, ja, want mijn vraag was ook aan, naar het bestuur in de persoon van Beelden Voorzitter. Wat is nu, op de niet al te lange termijn, het plan dat het bestuur van het Jan van Bezaal gaat nou ja, kijk, we, hebben, we hebben een beleidsplan dat heet Verbreden, Versterken en Verdiepen. Uh, daar, daar moet Paul nu uh, uitvoering aan gaan geven. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, naar het college toe en ook naar de gemeenteraad toe. Uh, dat er geen discussie meer is over de kwaliteit van de dienstverlening van Jan van Besouw. Dus zo gauw als de burgemeester hier is, dan moeten de bitterballen warm zijn. Want anders dan gaat daar de gemeente, het college en dit morgen over vergaderen. Dus het moet, dat moet allemaal perfect in orde zijn. We moeten de bedrijfsvoering op orde hebben. Um, en we moeten de trots van Jan van Bezouw weer uitdragen. En daar is Paul heel goed mee begonnen om dat te doen. Ik denk dat dat belangrijk is. Um, wat, wat natuurlijk altijd een punt blijft, zolang als het niet allemaal helemaal op orde is en er nog discussie is. Dat er politieke partijen zijn die zeggen, ja, Jan van Bezouw, dat is voor een bepaalde culturele elite van Goren. Dat is niet voor iedereen. Uh, en ik denk dat wij ervoor moeten zorgen dat Jan van Bezouw beleefd nee. wordt als het dorpshuis voor iedereen waarvan alles plaatsvindt en waar niet alleen cultuur met een grote c wordt geschreven. Als we dat weer kunnen doen, dan denk ik dat de gemeenteraad niet ons uit kunnen. uitkomt. Dat is natuurlijk een belachelijk idee dat de gemeenteraad de vraag zou kunnen stellen moeten we wel doorgaan met het Jan van Bezouw. Het Jan van Bezouw ...is niet meer weg te denken uit Goorle. Nee, uh, wacht eens, je zo ging zo. me in het begin even te snel. Uh, ik kan uh, niet volgen als jij zegt... Uh, de, de, ...de kwaliteit moet geen, uh, geen, geen vraag zijn... ...en bitterballen verbond je daarmee. Ja. Uh, dat, dat, uh, wat, wat is daar uh, de link? Maar ja Kijk, de, de op, opmerking die je vaak hoort in Goorle is... ...dat de service in de Jan van Mezouw niet goed zou zijn. Dat de bitterballen te ja. koud zijn... ...of de juffrouwen niet ja. achter de bar uitkomen. Uh, daar moeten we heel veel aandacht aan besteden. Uh, daar, moeten we, daar moeten we nog veel meer aandacht aan besteden dan we tot nu toe gedaan hebben. Want dat is de, de succesfactor. Als dat niet goed is, hebben mensen altijd iets te mopperen. Wij staan gewoon in een glazen huis, en dat moeten we ons realiseren. En als wij niet, niet het beeld oproepen dat wij er voor alle geordenaar zijn... dat iedereen die hier komt gastvrij ontvangen wordt... Ja, dan doen we iets niet goed. Hmm. Maar als we dat kunnen hardmaken... dan kan de politiek niet om ons heen. Ja. Heb jij dan het idee dat de politiek om je heen wil? Of althans sommige... Nee, ik denk, nee, dat, ik ook denk ook dat we de politiek ook moeten helpen. Ja. Omdat er ja. natuurlijk altijd mensen zijn die ja. zeggen... Ja, Jan van er gaat 300.000 euro naartoe elk jaar... En de voetbalclub krijgt niks meer, of weet wie allemaal niks meer krijgt. Dus we moeten zorgen dat er niet het beeld ontstaat... dat er heel veel geld naar een beperkt gedeelte van de samenleving gaat. Ja. Maar, maar dat is... dat geld voor iedereen besteed wordt... en dat dat bijdraagt aan een goed cultureel klimaat in ingeworen... maar ook aan een sociaal klimaat. en ja. een beter maatschappelijk klimaat. Ook een beter ondernemersklimaat. Want ik denk dat de Jan van Bezouw is bijna een vestigingsfactor... Zeg, als dan het ga je gaat uh, niet horen wat Jan van er is. Als het voor iedereen is, dan, dan uh, moet je denk ik toch ook vooral... ook weer denken aan, aan de huren van... van uh, van de ruimtes voor, voor de verenigingen. Uh, en, en de exploitatie, en, en dat het allemaal uh, omhoog moet en duurder wordt en onbetaalbaar wordt. Uh, hoe, hoe zit dat verhaal uh, dan in elkaar? Voor iedereen en die exploitatie die moet uh, goed, goed uh, rondkomen. Ja. Nou, kijk, de verenigingen zitten hier tegen een laag bedrag. En ik zal niet er veel over uitwijzen, maar er zijn een paar dingen gepasseerd. Uh, waardoor mensen het gevoel hebben gekregen dat de huren enorm omhoog zijn gegaan. Dat is niet zo. Dat is één. Twee. Het speelt zich allemaal af natuurlijk tegen de achtergrond van een decor waarbij de gemeente in het kader van Back to Basics de subsidies waar heeft gekocht. Ja, ja. Kijk, atelier 78 krijgt geen subsidie meer. En als daar ook nog een beetje de huur bij Jan van Bessau omhoog gaat, dan staan ze met de handen omhoog. Wij willen ze graag helpen. We hebben er al met Paul over gesproken. We moeten, dat vragen ze ook. Wij moeten van de verenigingen meer maken dan huurders. We moeten ze partners maken. We moeten zorgen dat zij zich medeverantwoordelijk voelen, net als de gemeenteraad, voor het behoud van dit gebouw. Dat is nog niet zo gemakkelijk, maar, nee, maar daar is... hebben we een directeur voor die ja. dat moet, moet gaan doen. Zo, dan weet je wel. Ja, je ja hoor. Het ja, ja. Weet ik. Hoeveel tijd had je? Nou, we hebben nog maar een minuut. We, we kunnen dan niet veel meer zeggen. We kunnen hooguit zeggen: een Kom eens een keer meestellen. terug. We praten verder als ja, je, als je wat ervaring wel. hebt. Ja. Ja. ja, en ik sta open voor uh, het gesprek. Misschien met, uh, tegen Maria Lichtmis. Om met termen te blijven praten van... Ja. Uh, Je weet hoe het... Dat is volgens mij 9 februari. Dat is 2 februari. februari. Ja. Goed, nou, uh, dus wij uh, gaan eruit. Uh, we hebben een gesprek gehad met Paul Overmeer, met Paul Cornelissen, met Wil van der Kruis uh, Het was weer een boeiende kring. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.